Uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de buurt van het huis van oud-minister Borst wordt weer gezocht naar sporen. Duikers zoeken met speciale apparatuur in een plas in het Beeldhovense bosgebied Heidepark. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat daar iets in het water ligt. Het onderzoek gaat waarschijnlijk een groot deel van de dag duren. Oud-minister Borst werd vier weken geleden doodgevonden. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. In Spanje worden vandaag de aanslagen herdacht van tien jaar geleden in Madrid. Op 11 maart 2004 gingen in een aantal Forense treinen bommen af. 191 mensen kwamen om, 2000 mensen raakten gewond. De regering wees meteen naar de Baschische ETA, maar later bleken de aanslagen het werk te zijn van Al-Qaeda. Er is onder meer een herdenkingsmis voor de slachtoffers. premier Rajoy en leden van het Spaanse Koninklijke Huis zijn bij de herdenking aanwezig. Een van de twee passagiers van de vermiste Boeing, die reisde met een vals paspoort, was een Iranier van 19. Volgens de Maleisische autoriteiten was hij op weg naar Duitsland, waar hij asiel wilde aanvragen. Ook de andere passagier met een vals paspoort was vermoedelijk een asielzoeker. Het waren volgens Maleisië vrijwel zeker geen terroristen. Een Amerikaanse website stelt iedereen in staat om zelf te zoeken naar de vermiste Boeing... Op de site Tomnot staan 3200 vierkante kilometer aan satellietbeelden in hoge resolutie, die genomen zijn sinds het vliegtuig werd vermist. Internetters kunnen de beelden zelf nakijken, erop inzoomen en een markering achterlaten als ze iets zien dat lijkt op een vrakstuk. Als meerdere mensen in een bepaald gebied iets denken te zien, dan kunnen reddingswerkers daar gericht gaan zoeken. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt zo'n 15 graden. De komende dagen blijft het lenteachtig. Met veel zon, s'nachts wordt het dan iets frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Knoopuit Eemness en de afrit Buntschoten 5 kilometer vanwege een spoedreparatie. Het is verstandig om voorlopig via Utrecht om te rijden. Tot zover de verkeersinfo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Van de lekkerste muziek uit Nederland, Mario Zandvoort.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 Waarom? Toevertrouwd, neem je fluit weer op en zoek de edelheid in de bergen, ligt jouw paradijs. Reefs for yeah. Don't you miss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 Praat en me niets te bij mij terug. U hoort de muziek van Gert en Hermine Timmerman. Er een volgde lange tijd een Nederlands artiestenduo. werd het meest bekend door het nummer Shalalali, shalalala... oftewel de Duiven op de Dam. En Gert Timmerman had al een carrière als zanger gemaakt... met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren...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 En daarvoor horen u Treya Dops met Blijf aan mij steeds denken. DFM Zandvoort, zometeen onderweg. Jeannette van Zutphen, Marie Stier de Sonscience met Kijk ik in je blauwe oog.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 Ze dus zijn al staande voor de zag staan. Keek hij haar opeens met hele andere ogen aan. werd nerveus, hij trilde misgeraakt en zij zakte in elkaar. En met een laatste blik op hem, zong ze.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 De Hollandse hits, echte Hollandse oude hits. Hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met zometeen onderweg Erry Wally, Joop Doderen. Maar eerst die Ronnie Tober, en de favoriet van mij. En 1965, en toen was ik nog niet eens in de planning om geboren te worden. U hoort Ronnie Tober in 1965 met Verboden Vruchten. Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een de smaak een hart haast het leken lang geen hekky. Ze smaakt naar kersen. kersen. Sinasappel, cola, cola. epermen, karamel. Ananas. Ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten. Verboden vruchten, we vruchten.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 See this apple Zingen hand in hand, de hus, samen al gauw naar de burgerlijke stand. En op de vraag beloopt, u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, kersen sinaasappel, sinaasappel cola, cola pepermus, pepermus, karamel, karamel ananas, ananas, maar ik zeg er wel. We worden drukken voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen, maar niet voor mij. Voor iedereen. Vaak Kom ik er op visite? Nou, dan staat het klaar. Dat is een schiepertje, daar is Onze schieper met zijn uiterst lekker snoet. Dat is een schiepertje, daar is een Onze schieper die steeds van dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch.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 Tussen Anjus en rozen, staat in jouw poortje, tussen Anjus en rozen, heb ik het neergezet. Ik kon op jou niet bouwen, jouw woorden niet vertrouwen. Want in jouw hart, was je me toch niet trouw Me wil je niet meer kennen. Tussen aijers en rozen staat je voor Tussen aijers en rozen heb ik het neergezet. O al ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen aijers en rozen zal jouw beeld Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dik beshoorde. Ze hadden toch voor mij zo'n triest besluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je dromen. Verde!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 in dorp gegaan Oh, kleine jodeljongen Jij hebt voor mij gezongen En jouw liedje bracht mij in gedachten Naar de bergen met hun wondere nachten Oh, het is alsof op mijn oren Zaan zilveren klokjes horen Die al jubelen door het oude lente van over en een ander melodietje, en een ander ergens